Jan van der Putten met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft een noodwet opgesteld om de stikstofproblemen aan te pakken. Hij stelt voor om de strenge stikstofregels de komende zes maanden niet te laten gelden voor de huizen- en wegenbouw en voor een groot deel van de landbouw. De sectoren moeten worden verklaard tot projecten van dringend openbaar belang. Volgens Wilders kunnen boeren en bouwers op die manier verder en hoeft de maximumsnelheid niet omlaag. De regering kan intussen op zoek naar een definitieve oplossing. De PVV-leider rekent erop dat het CDA zijn stikstofnoodwet steunt. Bij een kettingbotsing in Duitsland zijn vanmorgen 29 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er slecht aan toe. Het ongeluk met 18 auto's op de A7 in Beieren gebeurde in dichte mist. Het zicht was niet meer dan 50 meter en het was glad. Een busje raakte de vangrail en werd geraakt door achteropkomend verkeer. Ook drie brandweerwagens en een politieauto die hulp verleenden raakten beschadigd. Nederlandse wintersporters hebben in Oostenrijk stilgestaan bij het lawineongeluk... waarbij gisteren twee Nederlanders omkwamen. De mannen van 33 en 39 werden in Sulden bedolven onder drie meter sneeuw... en overleefden dat niet. Een derde Nederlander van 54 lukte het wel om uit de sneeuw te komen. Tijdens een evenement in Sulden, ter gelegenheid van de start van het wintersportseizoen... werd om 12 uur twee minuten stilte gehouden voor de slachtoffers. Zo'n 100 supporters van FC Utrecht hebben gedemonstreerd bij het stadhuis van Amsterdam. Ze zijn het er niet mee eens dat er bij de wedstrijd tegen Ajax maar 500 Utrecht supporters aanwezig mogen zijn. Die maatregel geldt over en weer vanwege rellen in het verleden. gold de limiet van 650, maar na nieuwe rellen in mei staat het maximum weer op 500. De Utrecht-supporters leverden bij het stadhuis een brief af met bezwaren. Op het Waterloopplein waren politie en ME aanwezig. Het protest verliep rustig. Het weer zonnig, in het noordwesten kans op een lichte bui... en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De wakker van de ANWB. Er staan geen files. In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 Het is, uh, het is echt een drama. Ik klinkt verder normaal, maar uh, ik uh, moet elke vijf minuten een pc redden, ...dus dan begrijpt u het wel. Ik hoor de muziek. Onze herkenningsmelodie van Louis, naast nou met weet weetje nog wat oudje. Een opname 1928. Ik uh, probeer vandaag zo min mogelijk te praten. Ik laat u alleen maar genieten van al die mooie oud-honderdstalige muziek. Onderweg zometeen Gert en Ermin. Met moeder hart, een moederhart, een gouden hart. Ook Tante Leen is onderweg met mijn ideaal. Maar is die Annie Christiani met spring maar achterop. Karel kreeg een mooie fiets, een kar naar zijn idee. En pa zei zeker honderd keer, wees er voorzichtig mee. Maar Karel die een oogje had op Ans en Mulo ster. Stond andere morgen voor haar deur en zei met heel veel air.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 mijn achterband is wel wat zacht, maar geef niet een pomp. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Zo verstreken in geluk voorbij de menig jaar. En Ansje die nu Anna heet, is eens zo dik en zwaar. Ze zit nog wel eens achterop, maar toch zo vaak niet meer. Want als ze er maar over spreekt, dan hoort ze iedere keer. Mijn achterband is veel te zacht, wat schiet ik ermee op? Spring niet achterop, spring niet achterop, spring niet achterop. Wat heb ik aan die risico? Bezorg me nu geen strop. Spring niet achterop, spring niet achterop, spring niet achterop. Want als mijn band inspringen zou, dan zat ik er toch mee nu moet ik lopen. Nu je zin, stap jij maar op lijn 2. Mijn binnenband ligt langs de stoep, raap jij dat ding eens op. Bind me achterop, bind me achterop vind me achterop Bind me achterop In het begin Heb ik als je vrouw Mijn ideaal Gezien in jou Je was zo stoer En zo sportief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 Wel gedaan, na proza van, de goed geslaagde zakenman. En jij hebt niets waarin een vrouw, nog poëzie ontdekken zou. En toch was jij de eerste man, mijn ideaal, mijn ideaal. Eerst was je geestig en adrem, nu praat je enkel van Tom jem.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 Elke dag een moederman vol zelfbeklag En geeft een lauwe kus uit leur. Jij eens mijn vurige charmeur Mijn general de bergerac Wens dat ik valentjes voor hem bak Wat werd je burgerlijk banaal Mijn ideaal, mijn ideaal Je bent zo eindel als een pauw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 mijn ideaal. Een moederhaart, een hart, bij leed, bij vreugde en smart. De mooiste liefde die een mens ooit op deze aarde vindt, dat is de liefde van een moeder. Voor haar eigen kind, want niets ter wereld is zo eerlijk, zo zuiver en zo echt. Ik pluk voor haar de schoonste bloemen, dankbaar en oprecht. Een moederhart, een gouden hart, doet alles voor haar kind. Een moederhart. Bij vreugd en smart, een moeder weet steeds raad. Omdat een gouden moeder had, haar kind zo goed verstaat. Zij ziet haar kind zo graag gelukkig. Dat is haar ideaal. Een goede moeder is een voorbeeld voor ons allemaal. Haar liefde is zo onbaatzuchtig, want vragen doet ze niet. Ik zing voor alle lieve moeders met mijn hart dit lied.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 Als de noordenwind weer giert, het rokje langs de kuiten sliert. Van de meisjes in het park, haalt hij stuimans grote hark Dode bladeren bij elkaar, en de bomen zuchten zwaar. s winters strenge hand, en de krant meldt brand of brand. Als het heelal naar het spot geurt, en je oude opa neurt. Een oud liedje in zijn baard, over het hoekje bij den haard. En je winterteen heeft net het seizoen blauw ingezet. Kijk eens morgens door de ruit, over het, het speelt uit. En je roept met blij gezicht, kijk eens luid, de gracht leidt dicht. En een vraagje aan de meid, of ze in de schoolmaaktijd ergens kaatsen heeft gezien. Want wie weet, wellicht misschien, als de schilleboer niet liegt en de beeldje niet bedriegt, wordt het ijs die karaat. En dan gaan we op de schaats, op het ijs, op het ijs, op het ijs, Hollandse ijs. De baan op en neer met de wind om je kop, een tintelend gezicht en een je mop. Op de schaats door een wit paradijs. at Meer populair gezin, zet het ijstijdperk ook in. Ergens bij de Nieuwe Meer, achter het stadion ongeveer. Op een hoekje van de baan, pint pa moeder schaatsen aan. Die al met de vraag begint, of hij haar geen been afbindt. Pa zegt op de kleine meid, die om chocolademelk schrijft. Hou nou even in je gemak. Want ik schuif je in een bak, maar probeert een lange zul op een oude vriese krul, die eerst hartverscheurend knast en dan vastloopt in een barst. Maar zit op haar zitvlak plots, pa toch voorzichtig knots, maatrecht zonder slag of stoot, iedereen met de martel dood, maar wordt ongekocht door pa. Met een kopje chocola In een tentje kop na kop Drinken zij de huisvuur op Strompelen daarna naar, naar de tram Zingend met een bronchitisstem. stem Op het ijs Op het ijs Op het Hollandse ijs De baan op en neer Met de wind om je kop Zinlend gezicht en een bureauje mop op de baan door een wit paradijs op het hek, op het hij. Luister even als het kan, naar het lied van arme Jan, die geen liefde kennen mocht, daar geen vrouw hem zocht. Maar vergeet niet brave mensen, wat het leven u ook biedt, nee zonder liefde gaat het niet, nee dan gaat het niet. Eén vonden hij en net, had zijn buikje rond en vent, maar zijn koninklijk bestaan is hem slecht vergaan. Want zijn hart kende slechts armoede, en hoe men het ook beziet, nee liefde gaat ja, het dus niet. Nee, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld, deel door slimheid en rijk en was zijn enig doel, maar zijn hart bleef koel. Wanden een beeldschoon meisje, dat u haren lippen liet, want onder lieden gaat het niet, oh nee, dan gaat het niet. En zo werd hij schattenrijk, had hij van zijn sluwheid blijk, steden weg de mens op pak, was dat even straf. Maar het eind van de gevangenis, want verraad bracht hem niet en achter tralies men niet, oh nee, dan leek men niet. Jan, die u niets meer bieden kan, dan die ene wijze raad, hoe u voor het waan. Houdt u van een vrouw wel welvrouw, als ze u ook haar niet want zonder liefde gaat het niet. Nee, dan gaat het niet, en zie hier het eind van het lief, zonder liefde gaat het niet. Heb je steeds zelfstanderlief, heb het steeds lief. Verlangen naar rijkdom met best altijd de staan, beklagen zo vaak zonder reden. De een wil juist dit wat de ander bezit. Waarom wordt dat niet meer vermijden? Ook ik had het graag weer iets anders gehad, dat ik met een kon in een pilaatje zat. Maar nu word ik oud en alleen is het ik voel van gelukkig, ik zie hoog en droog. Ik voel van koning, al ben ik niet bereid, en is maar een beetje mijn dier. Voor mij zijn de rijken en armen gelijk. Verlang van het mooie zon. Het altijd weer stuk, want veel kun je kopen, maar niet meer gelukt. En ik ben gelukkig, al ben ik niet rijk, ik voel me een koning. Je wie te staan En of hebben het leed wat met zijn We krijgen toch allen ons deel van verdriet En onze gelukkige tijden Wat maakt het dan uit of je rijkdom vergaat Steeds meer wil bezitten en altijd maar spaar. Geen zee zicht voorbij komt voor ieder de tijd Dan neem je niets mee je bent alles geweest. Ik voel mijn koning, al ben ik niet. Rijk. En is maar een beetje mijn die Voor mij zijn de rijken en armen gelijk. Verlang van het moois nooit verkeer. Illusie die want veel kun je kopen, maar niet meer gelukkig, en ik ben gelukkig, al ben ik niet rijk, ik voel me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 Alleen de bomen dromen, hoog boven het verkeer. En over het water gaat er een bootje net als wellicht. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult.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 Zandvoerder uit Zandvoort met Mario antwoord. Ik ben voor de grap, vanavond zijn we weer op stap. Een mens kan voor zijn fatsoen niet anders doen. Als je verjaart, dan is het de moeite wel waard dat men vrienden beleeft, een feestje geeft. Ik heb vandaag net mijn verjaardag, treft dat niet wonderbaar? Al mijn vrienden en vriendinnen dan met cadeautjes klaar. Ja, je merkt op je verjaardag Wat echte vrienden zijn Want dan is het zo'n gezellig fijn, Zo knusjes en fijn met prontjes en wijn Daarom zorg ik als ik enigszins ken Dat ik iedere week jarig ben Eer gisternacht Kwam ik thuis weer half van de vracht ik was weer jaren geweest Van een eerlijk feest Schoon oh mama stom Van woede met schuim op haar mond Met polk en tang voor me klaar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 Stolkenusjes en fijn, mm. met vrouwtjes mm. en wijn. Daarom zorg ik als ik enigszins ken, dat ik iedere week jarig ben. Nou, well, we zullen een lollige dag van maken hoor. Een lollige dag is ook een daalder waard. Ja, je merkt op je verjaardag Wat echte vrienden zijn Want dan is het zo'n gezellig festijn zijn. Zo je en. Zelf... Nee, dat moet je meemaken, zeg, zo'n verjaardag Dat ik iedere week jarig ben De held, de strik van de buurt en onze straat. Spijbelang. Ik denk nog vaak aan kleine schaak, groot in het kattenkwart. Vlug als kwik, de elde schrik van de buurt en onze straat. Spijbel, Sjaakie van de Hoek Een ruit kapot Dat was een schot Van Shaky van de Hoek Op me oude regenjas Zaten wij daar in het gras Over een luisterrijk Huwelijk te dromen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 Nee, Zandvoerder, Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik zou wel eens willen weten: waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren of het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog Daarom zijn de bergen zo hoog Ik zou wel eens willen weten Waarom zijn de zeeën zo diep Misschien tot geluk van de vissen Die het water zo slecht kunnen missen of tot meerdere glorie van God, die de wereld schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. Of misschien is het ook maar eenvoudig, een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun tienduizend vragen.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 In mijn oud Amsterdam. Ik zou er hoog in de lucht. Ook een torenklok zwaaien. Als de besten in Amsterdam. Ik zou het door de wijden. Al wil ik het graag. Het blijft de aarde. Zou er ook een Jordaan in de hemel bestaan Net zoals in mijn naam De buurt waar ik geboren ben En als kind heb gespeeld waar ik alle straten en pleinen ken, waarmee ik geliefd en leed heb gedeeld. Die eens verlaten, het doet me nu al pijn Die weet dat dit afscheid vreewig moet zijn. Is het rechtvaardig en vreder gelijk Wat denk ik, als ik naar de sterren kijk, zou er ook een Jordaan in de hemel bestaan? Dit zoals in mijn oud Amsterdam, zou er hoog. In de lucht ook een torenklot lang, als de wester in aan Amsterdam. Maar ik zal het nooit weten, al wil ik het graag, want het blijft ten aarde. so old.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 Zijn de meeste resten van het vorige element. Zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust. Nooit wordt door het water wedstrijd uur geblust. Laat ons zwemmen streven, man zowel als vrouw. Nieuwe glans te geven, Nederland rood wit blauw. Als eens zusvrouwen Brown Marie waarom en tans weer wilden houden, ze is toch met drie mastenbroeken de ster van deze sport. En duiken ze in te water, kan geen sterveling ze houden, dan stellen ze om beurt en weer een vernieuwen record. Het hele volk heeft diep respect voor hare sterke armen, de zwemkampioenen zelf is door die lofspraken niet gegriept. We roemen naast haar krachten in de zee, van goed haar charme. Wanneer ze als een zee meer, de koele golven kriek. Zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust. Nooit wordt door het water het spijt wil geblust. Laat ons zwemmen streven, man zowel als vrouw, nieuwe glans te geven, Nederlands rood wit blauw.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 Denk wie zwemmen kan dit je mee. Zwemmen is ons leven, zwemmen onze lust. Nooit wordt door het water wedstrijd het uur geblust. Laat ons zwemmen, streven, man zowel als vrouw, nieuwe glans gedeven, Nederlands, groot wit, blauw aan jouw ogen, oh, oh, oh. jouw ogen, oh, oh, oh, oh. zo blauw, zo die hemelsblauw. ik zie in die ogen van jou, een geluk als een wereld zo groot en een liefde die spreekt van oneindige trouw, en die De zon, ook al schijnende de dagen soms grauw. Zeg vaak spreken is zilver en zwijgen is goud. Op mooie woorden werd nooit een geluk nog gebaar. Veel meer dan woorden vermogen bewijzen jouw ogen. Als een wereld zo groot en een liefde die spreekt van oneindige trouw En die ogen die zeggen mijn liefste ik hou ze van jou Daarom schijnt deze zon ook al schijnende dagen soms grauw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 Luister luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Een veerkrachtig volk denkt aan de toekomst, zit die met zijn handen in zijn schoot. Het gezond verstand doet het beseffen, dat werd lenigen de nood. Laten we daaronder storen naar de wijn, donnen wat tot kleine landgramma. En dan is het kans de toekomst opgewezen. Zien wij een verschietende nieuwe dag. Doe aan de openbouw mee, praat niet, maar werk voor twee, helpen met wat de kracht aan de open van Nederland, één draagmakker maakt. Doe aan de open mee, praten niet, maar werk voor twee. Doe met een blij gezicht, zo wil je kan er is je vleer. Alle nu voor één en één voor allen, geen gespelen moeten naar meezien. Laten we voortaan in goed vertrouwen, Samen werken in de grote lijn Al de krensterige piet en puten Renden reeds te lang een volksbestaan. Vlugger handelen dat zij onze lezen Snelle hulp in de duivel, denkt eraan Doe aan de noop van mij. Praat niet maar werk voor twee, help me met de kracht, aan de openbouw op van landing bracht me was. Doe aan de van mee, praat niet maar werk voor twee, doe met een blijde zin, zo veel je kan er is je...